12 uur. Het NOS-journaal. Anno Duivenet de Wit. Goedemiddag. Kritiek op verandering gevangenisregime. Nablussen Aamsveen kan nog dagen duren. En duizenden ontvluchten Jemenitische hoofdstad Sanaa.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 Uh, ...zwaar onder de stress in uh, zware detentieomstandigheden leven... ...is natuurlijk een flaatje van een cent. Dus de sterkeren, de sterkeren zullen hier een hoop voordelen mee kunnen behalen... ...en de zwakkeren die zullen zich laten provoceren. Kunt u daar uh, een voorbeeld en... van geven misschien? Nou, ik kan daar wel een voorbeeld van geven. Ik heb een, uh, een cliënt die uh, uh, autistisch is en die dus absoluut niet tegen geluid kan die zich verschrikkelijk um, uh, uh, in paniek voelt komen... als hij te veel geconfronteerd wordt met uh, lawaai. Hij heeft gisteren uh, de radio van de mede -gedetineerden uitgezet... en dat resulteerde in een, uh, in een uh, gevecht. En deze jongen die zit nu de komende twee weken zit geïsoleerd achter de deur... omdat het gevecht op zijn konto komt. Dus het is ontzettend moeilijk om uh, te duiden... wie de veroorzaker is en wie de niet-veroorzaker is van... Uh, ...problemen die in de gevangenis plaatsvinden... Uh, ...en uh, daar consequenties aan te verbinden. En op het eerste gezicht lijkt het dat cliënt de privacy van de ander heeft overtreden... door de radio van de mede -gedetineerde naast hem zachter te zetten... ...en het dus aan zichzelf te wijten zou hebben dat ja. hij in dat gevecht gekomen is. Maar uiteindelijk is het natuurlijk zijn stoornis en zijn gebrek aan draagkracht... ...waardoor hij dat uh, uh, uh, overschrijdend gedrag... ...in de gevangenis ten toon heeft gespreid. En dan dus... is het wel heel wrang als zo iemand dan ook nog uh, gestraft zou worden... Voor, uh, ja, ...voor het gedrag dat hij heeft vertoond. Er, zijn, er, zijn echt, er is echt een enorm gebrek aan, uh, ja, aan uh, individu-gekoppelde -gekoppeld, uh, aandacht voor gedetineerden. Uh, er is ook heel erg weinig geld wordt er nog maar gestoken... ...in het resocialiseren van gedetineerden...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 Uh, uh, in de maatschappij... als deze mensen weer op vrije voeten worden gesteld. En kunt u en ik, er iets aan doen? Heel nou, ik kan even. er in ieder geval iets aan doen... door op, een, op de mooie zaterdag... Uh, vandaag hier... Uh, iets uh, over te zeggen. Het is natuurlijk een... heel beperkte... Uh, beperkte tijd. Maar ik hoop dat... politici die zich hier buigen... dat die de moeite nemen om... Uh, met de mensen uit het veld... Uh, contact op te nemen. En ik ben... Uh, ik ben zeer bereid om daar mijn visie... Uh, op te geven. En ik hoop dat de verstandige politieke partijen zich zullen keren... tegen, tegen dit wetsontwerp van, of, het, of het plan van Teven. Wellicht dat er nog wat voortvloeit uit dit gesprek. Benedict. Fick, dank u wel voor uw pleidooi. Graag gedaan, dank u. Dag. De Europese landbouwministers komen waarschijnlijk volgende week... dinsdag of woensdag bijeen voor extra overleg over de tuinbouwsector... die is zwaar getroffen door de EHEC-uitbraak in Duitsland...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 En dat kan nog wel eens een paar dagen duren... afhankelijk van de hoeveelheid regen die gaat vallen. Het kan ook zijn dat de brandweer de hulp inroept van Defensie. Een reportage van Jeroen de Jager. Met de slang over zijn schouders heen... richt hij de straal op uh, de brandhaard. Op een van de vele brandhaarden, want je ziet het overal nog smeulen. Rookpluimpjes die hier uit dat zwart geblakerde veld, veenveld opstijgen. De bovenlaag lijkt wel of die geblust is, ja? maar onderin, daar dat zit het heel diep in... en ja, het blijft gewoon, uh, blijft gewoon branden daaronder. Dus je moet zorgen dat je echt goed voldoende en genoeg water op de plek krijgt... want anders sta je er al vijf minuten weer. Het is eigenlijk wel een heel mooi gezicht ook, zo'n zwart gebied bomen die daaruit op reizen mist van rook die er hangt in dat landschap, die brandweerlieden met hun spuiten. Het blussen op het hogere gedeelte lukt wel aardig. Het lagere gedeelte zijn we aardig nat En vrij veel rook. Alles onder controle wel nu? Zolang wij water hebben, hebben wij alles wel onder controle, ja. Lijkt het erop dat je te weinig water hebt dan? We mogen nog niet klagen, maar het houdt ook niet over. Het nablussen van deze brand kan nog wel daar duren. Ja, dat, ik, ik denk uh, zeker tot morgen eventueel dan, uh, Ik geloof dat er morgen regen was voorspeld. Dus uh, ja, dat zou helpen. Dat is denk ik de enige manier om echt goed uit te kunnen krijgen. Ja. Ja, ja. En de vraag is ook wat de strategie wordt. Blijf je blussen of ga je ook afgraven? Wendy Wagenvoort, voorlichter van de brandweer. In Duitsland zijn ze begonnen nu met. Het inzetten van de 150, 200 man extra om het echt af te graven. Hè? Om de diepte in te kunnen. Ja, dat klopt. Dat doen we hier aan Nederlandse zijde ook waar nodig. Dus waar het echt wat opleidt, dan gaan we met de schop de grond in. Omkeren en afblussen. En zou het kunnen dat je daarvoor extra inzet nodig hebt, bijvoorbeeld van Defensie? Ja, dat kan. Dat is, als uh, het zo arbeidsintensief en langdurig is... dan uh, kan het zijn dat we beroep gaan doen op Defensie. Ja, nee, staat die helemaal open. Heel wel hè.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 Verschillende regeringsfunctionarissen raakten gewond... onder wie de premier en de beide kamervoorzitters... Ze zijn naar ziekenhuizen in Saoedi-Arabië gebracht. Over hun toestand is niets bekendgemaakt. Ook Sade zelf raakte gewond, maar volgens het bewind zijn de verwondingen niet ernstig. Vanwege het toenemende geweld bereidt de Europese Unie evacuaties voor uit Jemen. De Verenigde Naties hebben het internet bestempeld als een fundamenteel mensenrecht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 De bekendste goeroe van India is in New Delhi begonnen aan een hongerstaking. De goeroe Swami Ramdev begon de actie om te protesteren tegen de corruptie en omkopingspraktijken binnen de Indiaanse regering. Ramdev eist dat corrupte regeringsfunctionarissen de doodstraf krijgen. De regering heeft er alles aan gedaan om de hongerstaking van Ramdev te voorkomen. Toen de goeroe in Delhi landde, stonden vier ministers hem op te wachten om hem van zijn voornemen af te brengen.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 Het Nederlands Elftal speelt vanavond een oefenwedstrijd tegen Brazilië. Door de blessures van Maarten Stekenenburg en Michel Vorm... maakt Tim Krul zijn debuut in Oranje. En mede daarom geniet de doelman van Newcastle United... volop van de trip naar Zuid-Amerika. Het is natuurlijk een uh, fantastische trip zo naar uh, Brazilië. Dus uh, ja, een droom die uitkomt. Ja, ooit voor de elftal spelen natuurlijk. Dat is uh, van kleins als aan uh, al uh, een droom van mij. En uh, ja, om zo'n trip mee te maken in Brazilië is natuurlijk fantastisch. De wedstrijd begint vanavond om 10 over negen... En FC Utrecht spits Ricky Van Wolswinkel vertrekt naar Sporting Lissabon. Hij heeft in Portugal een contract getekend voor vijf jaar. Van Wolswinkel speelde twee seizoenen voor Utrecht en scoorde daarin 22 keer. Hoeveel sporting voor Van Wolswinkel betaalt is niet bekendgemaakt. En om drie uur begint op Roland Garros de finale bij de vrouwen... tussen Nali en Francesca Schiavone. Jan Roels blikt vooruit. Francisca Schiavone won Roland Garros vorig jaar. Ze is als vijfde geplaatst tegen Nali uit China. Die toch wel verrassend Sharapova versloeg in de halve eindstrijd. Schiavone versloeg de Française Bartoli. Nali als zesde geplaatst. Unicum voor China. Een eerste Chinese in de eindstrijd van Roland Garros. Nali is 29 jaar. Speelde dit jaar al de finale van de Australian Open. En Schiavone is natuurlijk de winnares van vorig jaar de 30-jarige Milanese. Onderling stand is 2-2. Twee. Vorig jaar speelde Schiavone al tegen Nali in de derde ronde van Roland Garros. Op weg naar haar uiteindelijke titel. En Schiavone, de Italiaanse, won toen met 6-4-6-2. Wellicht straks dus revanche voor de Chinezen in de eindstrijd bij de vrouwen op Roland Garros. Er is verkeersinformatie bij de ANWB zit John Bakker. Met files op de A7 vanuit Duitsland naar Groningen... bij Vokshol, 3 kilometer. Dat heeft te maken met een auto met aanhanger die is geschaard. De rechte rijstroken staan dicht. En na een ongeluk op de A58 vanuit Bergen op Zoom naar Vlissingen... bij Ierseke 6 kilometer. En daar zijn twee rijstroken dicht. Dan de hoofdpunten uit het nieuws van dit moment. Kritiek op plan staatssecretaris Teve om het gevangenisregime te veranderen. Staatssecretaris Bleker probeert steun te krijgen... voor Europees noodfonds voor de tuinbouwsector... En in Sanaa, de hoofdstad van Jemen... zijn duizenden inwoners op de vlucht geslagen... vanwege het geweld tussen de opstandelingen en regeringstroepen. Dit is Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, de HUMAN en de VPRO. Max van Wezel. Goedemiddag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Sinds de arrestatie van generaal Radko Mladic zijn oude wonden opengereten. Straks besteden we aandacht aan één aspect. Was de aanval op Srebrenica gepland of was het een impulsieve actie... zoals oud-NIO-directeur Hans Blom deze week beweerde? Radio 1. Argos. Maar nu eerst de Argos reportage. Met het verslag van een onderzoek naar de buitenlandse connecties... van onze Nationale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, de AIVD. De opstand in de Arabische wereld heeft duidelijk gemaakt... hoe gehaat de regimes en de geheime diensten daar zijn. Toch werkt de AIVD samen met zusterorganisaties... in landen als Egypte en Marokko. Luister naar de bevindingen van Wil van der Schans en Hub Jaspers. Waaraan moet voorrang worden gegeven? Terrorismebestrijding of mensenrechten. In Nederland ben ik vrijgesproken en in Marokko word ik voor dezelfde feiten gedetineerd en berecht. Ik werd naar Vught gebracht om precies te zijn de terroristenafdeling. Ik was een vreemdelingenbewaring. Tijdens mijn verblijf kwam er een persoon bij mij op bezoek. Hij probeerde mij te overtuigen dat ik niks te vrezen had in Marokko. is na aankomst in Marokko werd ik naar een ondervragingscentrum gebracht. Ik mocht niet slapen. Elke keer als ik in slaap viel begonnen zij te schreeuwen, dingen naar mij te gooien. Ze sloegen mij op mijn gezicht, gooiden water op mijn gelaat... en als ik wegdutte kreeg ik klappen in mijn nek. Ik moest wat zaken ondertekenen. Ik mocht niet eens lezen wat ik tekende. Dagboekfragmenten van Sadiq Seba een 23-jarige Marokkaanse man uit Den Haag. Sinds zijn vijfde woont hij in Nederland. En sinds november vorig jaar zit hij in de gevangenis in Marokko. Seba wordt door de AIVD, de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst... ervan verdacht betrokken te zijn bij een terroristisch netwerk. Een onderzoek van het Openbaar Ministerie leverde onvoldoende bewijs op... voor een strafrechtelijke vervolging. Maar Seba werd wel tot ongewenst vreemdeling verklaard... en opgesloten in de speciale terrorismegevangenis in Vught. Onder druk van dat zware regime... legde Seba zich neer bij zijn uitzetting naar Marokko. Zijn advocaat Flip Schuller noemt de gang van zaken uitzonderlijk. Het lijkt er een beetje op alsof het vreemdelingenrecht in dit geval... Ingezet wordt als een soort tweede rangs terrorismebestrijding voor het geval uh, het gaat om mensen die je strafrechtelijk in ieder geval niet voordeel kan krijgen. Seba zegt bij zijn verhoren in een Marokkaanse martelgevangenis te zijn geconfronteerd met informatie die afkomstig is van de AIVD. De AIVD wil daar geen commentaar op geven. Feit is wel dat de AIVD de laatste jaren steeds nauwer is gaan samenwerken met de Marokkaanse zusterorganisatie. En datzelfde is het geval met de veiligheidsdiensten in andere Arabische landen. Diensten die nauw betrokken zijn bij het neerslaan van de protesten in de Arabische wereld. In Egypte werden op 5 maart zelfs de kantoren van de veiligheidsdienst door een woedende menigte bestormd en in brand gestoken. Hoe ver mag de AIVD gaan bij de samenwerking met Arabische veiligheidsdiensten... die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten? Over die vraag interviewden wij Bert van Delden, voorzitter van de CTIVD... de commissie van toezicht betreffende inlichtingen en veiligheidsdiensten. Mag de AIVD persoonsgegevens verstrekken aan diensten die gevangenen martelen? En mag de dienst gebruik maken van informatie die afkomstig is van martelverhoren? Nee, dat zullen ze niet doen ook. Alleen, eh, je moet ook je ogen ook wat dat betreft niet helemaal sluiten voor de werkelijkheid. Een dienst kan nooit garanderen dat niet eh, uiteindelijk... daar toch iets ongeoorloofds aan ten grondslag heeft gelegen. Hoewel de media vooral berichten over de opstanden in Tunesië, Egypte, Libië en Jemen... wordt er sinds februari ook in Marokko massaal gedemonstreerd... Op 15 mei bijvoorbeeld in Temara. Daar is een geheim detentiecentrum gevestigd... waar terreurverdachten worden verhoord. Het centrum waar ook Sadiq Seba, volgens zijn eigen verklaring... na zijn uitzetting uit Nederland zeven dagen werd verhoord. De Amsterdamse kinderarts Nordin Dahan was bij die demonstratie aanwezig. Die zijn belden van hoe de politie met grof geweld... een aantal jongeren in elkaar slaat in Rabat, uh, bij de demonstratie uh, tegen uh, de geheime gevangenis in Temara. Argos, over de connecties van de AIVD in de Arabische wereld... en over terrorismebestrijding versus mensenrechten. Was de AIVD overvallen door de ontwikkelingen in het Midden-Oosten? Het antwoord is ja. Gewoon overvallen. We hebben niets zien aankomen. Iets meer dan een jaar geleden was ik in Egypte... en heb daar uh, uh, gesprekken gehad met uh, de, de diensten die daar in Egypte zaten. Uh, gesprekken gehad met uh, Sulaiman. Uh, en dat was een man met een geweldige impact, een geweldige invloed. En er zat een geweldige, laat ik maar zeggen, klem op dat land. En er was, als iemand in die tijd tegen mij gezegd had, het gaat hier mis. Niemand had dat bedacht. Een man met een geweldige impact. Omar Sulaiman sinds 1991 hoofd van de Egyptische Veiligheidsdienst. Een dienst die tot voor kort mede verantwoordelijk was... voor de systematische schending van de mensenrechten in Egypte. Amnesty International schrijft in het jaarboek 2010... dat martelingen en andere vormen van mishandeling... nog steeds gebruikelijk en wijdverbreid waren... en de meeste gevallen bleven onbestraft. Populair in Egypte waren Sulaiman en zijn dienst dan ook zeker niet... Dat bleek ook tijdens de opstand begin dit jaar. In de Egyptische miljoenenstaat Alexandrië... hebben honderden betogers het hoofdkwartier van de inlichtingendienst bestormd. In het gebouw is met benzinebommen gegooid en zijn schoten gehoord. Zeker twee mensen raakten zwaar gewond. De betogers eisten de arrestatie van leden van de inlichtingendienst. Maar dat is niet alles... In het gebouw vinden de betogers duizenden documenten die door de papiervernietiger zijn gegaan. De medewerkers van de Egyptische Veiligheidsdienst hebben geprobeerd zoveel mogelijk van de door hen verzamelde informatie te vernietigen. In de chaos vinden de demonstranten echter nog veel terug. Sommige mensen vinden hun eigen dossiers en constateren dat ze zeer nauwkeurig in de gaten werden gehouden. Al in 1996 maakte de AIVD in zijn jaarverslag melding van informatieuitwisseling met de Egyptische Inlichtingendienst. Die samenwerking wordt op dat moment uitgebreid. Mede dankzij de liaison in de Turkse hoofdstad Ankara, die een regionale taak heeft in het Midden-Oosten, kon de uitwisseling van informatie met de diensten in Jordanië en Egypte worden gestimuleerd. De samenwerking van de AIVD met de Egyptische Veiligheidsdienst... is de laatste jaren verder uitgebreid. Zeker na de terreuraanslagen van 11 september. In november 2005 reconstrueerde Argos de zaak van Ahmed Said... een Egyptenaar die in een Amsterdamse belwinkel werkte. Hij kwam in het vizier van de CIA... in het kader van een internationaal terrorismeonderzoek... en... Hij werd door Nederland uitgezet naar Egypte. Op het moment dat hij in Egypte aankomt... is hij overgedragen aan de autoriteit, om maar even in het algemeen te zeggen. De cliënt is door naar een kamertje genomen, is daar direct geblinddoekt... en overgebracht naar een ja, gevangenis. De cliënt is daar... Heen gebracht, voor zover hij dus zelf begrijpt, want het is niet een bestaande gevangenis. familie mocht hem ook niet bezoeken. Er werd ook niet gezegd dat hij daar zat. Een cliënt heeft daar ongeveer twee weken lang geblinddoekt... of zijn buik op de grond gelegen. Advocate Marielle van Essen. Ze vertelt hoe haar cliënt, na uitzetting uit Nederland... is behandeld in Egypte. In eerste instantie hadden de Verenigde Staten... om uitlevering van Ahmed Said gevraagd. Maar dat verzoek werd door de Amsterdamse rechtbank afgewezen... Vervolgens zette Nederland Saïd uit naar Egypte... waar hij in een geheime martelgevangenis terechtkwam. Hij is enkele dagen uren achtereen verhoord. Daarbij bleek dat de Egyptische uh, ambtenaren daar althans... echt zeer gedetailleerde informatie hadden over het dossier hier in Nederland. Wat zacht gezegd opmerkelijk is... want hoe komt Egypte nou aan al deze toch al gevoelige informatie? Saïd werd in Egypte dus geconfronteerd met informatie uit Nederland. Maar... Hoe kan dat eigenlijk? De CTIVD, de Commissie van Toezicht... publiceerde eind 2009 een onderzoeksrapport... over de samenwerking van de AIVD met buitenlandse zusterdiensten. CTIVD-voorzitter Bert van Delden. De aanleiding daarvoor is geweest dat uh, je natuurlijk in, in toenemende mate... een samenwerking krijgt tussen de inlichtingendiensten onderling... En dat het daarom van belang is om na te gaan op welke manier ze daar vorm aan geven. En dan moet je eigenlijk gaan kijken naar wat de, de Kamer gezegd heeft in de wetsgeschiedenis. De Kamer heeft altijd gezegd, en de ministers hebben dat ook beaamd of hebben dat ook zelf aangegeven... natuurlijk mag en moet er soms samengewerkt worden met andere diensten... Maar dan willen wij, en dan komt er zo'n heel lijstje voorwaarden... dat dat een dienst is die democratisch gelegitimeerd moet zijn... goed is ingebed, die mensenrechten in, hoog in het vaandel heeft geschreven... en allemaal van dat soort aangelegenheden. Um, als je dat heel precies bekijkt... dan is een samenwerking wordt wel eens moeilijk. Mag de AEVD nu wel of geen informatie doorgeven... aan diensten die de mensenrechten schenden? Nee, Um, met weer een kleine nuance. Want um, je zou natuurlijk onder omstandigheden... maar dan moet je hele goede voorwaarden stellen. Als het een dienst is waarvan je bij wijze van spreken denkt... nou, die vertrouwen we niet in alle opzichten op dit gebied... maar we hebben toch wel met bepaalde personen... die vertrouwen we wel... Uh, dan zou ik me kunnen voorstellen dat je dan zegt... nou, hier kan je wel informatie verstrekken... maar die bind je dan aan strikte voorwaarden. Die mag alleen maar op bepaalde manieren uh, gebruikt worden... en er moet niks naar buiten gaan. In het rapport over de samenwerking met buitenlandse inlichtingendiensten... constateert de CTIVD dat de AIVD in toenemende mate... persoonsgegevens uitwisselt met buitenlandse diensten... waarvan kan worden betwijfeld... of ze voldoen aan de gestelde criteria van samenwerking. Ook stelt de commissie vast dat de AIVD in drie gevallen onrechtmatig heeft gehandeld bij de verstrekking van persoonsgegevens aan buitenlandse diensten. Nog problematischer ligt het in het omgekeerde geval, als de AIVD informatie krijgt van een dienst uit een land waarvan bekend is dat er gemarteld wordt. Kijk, het moeilijke voor diensten in het algemeen is natuurlijk... dat heb je wat de Amerikanen altijd zo fraai noemen... de sealed envelope, dat je een briefje krijgt... een, een, een, een enveloppe die dicht is en zegt... hier zit belangrijke informatie voor jullie in. En zeg je dan, nou, daar kijken we niet naar? Of zeg je, we kijken wel? En op het moment dat je kijkt, uh, is het... Uh, ja, zit je er op een of andere manier een beetje aan vast. Want dan zou men kunnen zeggen... Ja, daarna moeten we van jullie toch ook weer eens wat hebben. U hebt de hele tijd die, die diensten werken altijd met hun... quid pro quo balans. voor iets hoort wat. Nou, dan zou je dat ook weer moeten bekijken. Dus zo gaat men wel met elkaar om. Mag de AIVD bijvoorbeeld informatie gebruiken... van een buitenlandse dienst die verkregen is via machteling? Uh, nee, dat zullen ze niet doen ook neem ik aan, denk ik. En als wij dat ont zouden ontdekken... wij zien dat dus pas achteraf natuurlijk altijd. Als wij dat zouden ontdekken, zouden we dat ook ten strengste afkeuren. Ik ga er trouwens zonder meer van uit dat zij dat ook niet zullen doen. Alleen, eh, je moet ook je ogen ook wat dat betreft niet helemaal sluiten... voor de werkelijkheid. Een dienst kan nooit garanderen dat niet eh, uiteindelijk... daar toch iets ongeoorloofds aan ten grondslag heeft gelegen... naar Nederlandse begrippen. Echt concreet worden mag Bert van Delden niet als voorzitter van de CTIVD. De werkwijze en de bronnen van de inlichtingendiensten moeten immers beschermd worden. In de voortgangsrapportages van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding... wordt vermeld dat Marokko speerpunt van de AIVD-connecties in de Arabische wereld is. Het land kwam in 2004 nadrukkelijk in beeld... Internationaal was dat na de grote terreuraanslagen in Madrid... met een aantal Marokkaanse verdachten. En nationaal na de moord op Theo van Gogh... en de opkomst van de Hofstadgroep. Ook in Marokko ontspringt begin dit jaar de Arabische lente. De protesten krijgen minder aandacht dan die in Egypte of Libië... maar ze zijn massaal. Bij de eerste grote demonstraties in verschillende steden... op 20 februari gingen meer dan 150.000 mensen de straat op... om te protesteren tegen het regime. 20 februari-beweging is dan ook een begrip in Marokko. Op 15 mei nog was er een demonstratie in de stad Temara. En bij die demonstraties was een Amsterdamse arts aanwezig. Nordin Dahan, kinderarts in het AMC en het Lucas-Andreas-ziekenhuis... Aan de hand van foto's en videoopnames vertelt Dahan over het gewelddadige optreden van de veiligheidstroepen tegen de demonstranten. Een van de leiders van de beweging raakte zwaar gewond en Dahan bemoeide zich met zijn behandeling. De leider van de beweging van 20 februari die werd uh, aangevallen door uh, vier agenten, vier officieren ook van, van, van de politie die werd achtervolgd, hij is gevlucht naar een, een, een winkel. Ze hebben gewoon ook zijn achter hem aangegaan. Ze hebben gewoon echt uh, uh, gezegd dat ze gewoon ook een tijdje op zoek naar hem waren. En dat dus hebben gewoon ook helemaal in elkaar geslagen. Hij heeft een tijdje in coma gelegen. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht in Temara. en daarna naar het ziekenhuis in Rabat. Daar heb ik hem gewoon bezocht in het ziekenhuis in Rabat. Toen had hij uh, uh, flinke bloedingen uh, van zijn neus en van zijn hoofd. Hij heeft gewoon ook uh, een, een, een flinke wond op zijn hoofd. Die ik dreigde echt dood te gaan, heb ik zelf ook met de directeur ook, uh, gebeld van het ziekenhuis. Uh, en toen is de behandeling eigenlijk van die jongen uh, gestart. Wat is dit? Die zijn belden van hoe de politie met grof geweld een aantal jongeren in elkaar slaat in Rabat bij de demonstratie tegen de geheime gevangenis in Temara. We kijken met Nordien Dahan naar een videofilm die op 15 mei gemaakt is vanuit zijn auto. De vrouw die in het fragment te horen is, zit in zijn auto en reageert op wat zich voor haar ogen buiten afspeelt. Uh, de politie die valt een groep jongeren aan met grof geweld, met stokken. En die hebben gewoon een groep uh, eigenlijk gevangen genomen in hun uh, woningen, in een garage. En die werden gewoon daar echt langdurig mishandeld. En die komen nu uit die garage, die vluchten uit die garage ook. Met, die worden achtervolgd met stokken. Ja, we zien hier een aantal uh, jonge lui, zouden studenten kunnen zijn. Een hele groep politieagenten, een uniform, een busje. Mensen worden uit een hoekje getrokken en krijgen een flinke uh, pak slaag. Ja. De 20 februaribeweging had op 15 mei Temara uitgekozen... om te protesteren tegen het daar gevestigde detentiecentrum. Een detentiecentrum dat volgens rapporteur Dick Marty... van de Raad van Europa deel uitmaakt... van het zogeheten rendition-programma van de Verenigde Staten. De Amerikaanse mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch... constateert in haar rapporten dat in de Temara-gevangenis... ernstige schendingen van de mensenrechten plaatsvinden... Gevangenen worden zonder vorm van proces weken tot maandenlang geïsoleerd gehouden. Ze worden gedwongen verklaringen te tekenen en soms dagenlang uit hun slaap gehouden. Ook Amnesty International besteedt in haar meest recente jaarrapport aandacht aan de behandeling van gevangenen in Marokko. Tientallen mensen zaten vast op verdenking van veiligheidsgerelateerde misdrijven. Sommigen zaten incommunicado gevangen en zijn naar verluid gemarteld of mishandeld. De Marokkaanse overheid ontkent nog steeds het bestaan van de martelgevangenis in Timara. Ook na de demonstratie van 15 mei, zo vertelt de arts Nordin de Han. De woordvoerder van de regering, meneer Nasiri, die heeft het woord gevoerd... en heeft gezegd van, nou, vandaag waren een aantal demonstranten. Die zijn eigenlijk ook verboden om daar te gaan demonstreren... tegen een centrum wat niet bestaat. Er is geen geheimd, dus een centrum. Tegelijkertijd heeft hij van, nou, vandaag de politie is eigenlijk netjes aan het werk gegaan. Er is geen geweld gebruikt. Oh ja, er is geloof ik een filmpje van, hè? Op, op, op YouTube ook. Ik een filmpje wat ja, zegt hij hier? Dat het ook uh, die mensen die demonstreren tegen iets wat niet bestaat. Uh, en dat uh, wij als verantwoord uh, regering hebben gewoon de orde bewaakt en uh, dat het ook geen geweld is gebruikt.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 Dat althans concludeert hij zelf. Hem wordt niet verteld in welk detentiecentrum hij precies gevangen wordt gehouden. Hij wordt zeven dagen lang aan zware verhoren onderworpen. Maar hoe komt hij daar terecht? Het begint allemaal in juli 2009. Met een reis samen met een stel vrienden. Naar Kenia. Voor jullie het NOS-journaal. Renate Evers.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 Vanuit Kenia worden de vier jonge mannen zonder begeleiding op het vliegtuig naar Brussel gezet. Dit vertelt een van de vier ons tijdens een demonstratie op 21 mei in Den Haag. Waar is Sadir? Waar is Bouchta? Waar is Mohamed Chabi? We hadden bij een tussenstop zo uit kunnen stappen, vertelt de man om duidelijk te maken dat ze kennelijk niet zo gevaarlijk geacht werden... dat politiebegeleiding noodzakelijk was. De man wil wel zijn verhaal aan ons vertellen... maar niet met zijn naam of stem op de radio. Wij waren daar gewoon op vakantie. We wilden iets avontuurlijks, niet voor de zoveelste keer naar Marokko. Maar kennelijk is het verdacht als Marokkanen buiten Marokko op vakantie gaan. Mijn naam is Flip Schuller. Ik ben advocaat bij Beuleradvocaat in Amsterdam. Flip Schuller is de advocaat van Sadek Seba. De man die op dit moment in Marokko in de gevangenis zit. Schuller legt uit wat de mannen ten laste werd gelegd. Hij is op 24 juli 2009, dus ruim twee jaar geleden, in Kenia aangehouden. En vervolgens is hij op 30 juli naar België uitgezet. Dus daar, daar, daar zat zes dagen tussen. Dat geeft ook al aan hoeveel diepgang er in Kenia kennelijk is geweest in het onderzoek. En vervolgens is hij op 5 augustus 2009 naar Nederland overgebracht. En daar luidde de verdenking lid te zijn van een terroristische organisatie. Maar daar bleek al heel snel niks meer van overeind te blijven. De Keniaanse autoriteiten verdenken de vier jonge mannen ervan... dat ze op weg zijn naar een trainingskamp voor terroristen in Somalië. De kustplaats in Kenia, waar ze zijn, ligt tegen de grens van Somalië aan. Advocaat Schuller zegt dat er geen enkel bewijs is... voor die veronderstelling van de Keniaanse autoriteiten. Het enige wat we wel hebben zijn vakantiekiekjes... van mijn cliënt aan het zwembad met een colaatje... en ja, de dingen die je zo vastlegt op, op camera. En de tweede belangrijke indicatie waarom, er, waarom uh, het wel duidelijk is... dat er weinig aan de hand was of dat er niks aan de hand was... is het gegeven dat hij eigenlijk met die drie vrienden... Uh, nooit uh, zich aan de toezicht heeft ontrokken... Ze werden daar begeleid door, door toeristen, politie en door andere personen. Dus ja, als hij zo nodig een, een terrorist was... dan zou hij zich toch wel uh, ze hebben afgezonderd om te gaan trainen in de, in de beroemde kampen. Vanuit Brussel worden de vier naar Nederland gebracht... en direct vastgezet in de speciale terrorismeafdeling van de gevangenis in Vught... waar een extra streng regime heerst. Alleen gevangenen die een acuut gevaar opleveren voor de nationale veiligheid... mogen hier worden geplaatst. Na een maand, op 4 september 2009, staan de vier weer op straat. Woordvoerder Wim de Bruin van het Openbaar Ministerie... legt voor de NOS Radio uit waarom. Hun verloopgehechtenis moest een deze dagen opnieuw worden verlengd. Uh, naar het inzicht van het Openbaar Ministerie is er onvoldoende aanleiding... om, uh, om ze nog langer vast te houden... Uh, daarom is ook vanmorgen opdracht gegeven ze in vrijheid te stellen. Dat, ga, dat gebeurt ook uh, vandaag, vrijdag. En stopt het onderzoek daarmee? Het onderzoek is daarmee niet afgerond. dat wordt, uh, wordt voortgezet. En we zijn bovendien in afwachting van informatie die we nog verwachten vanuit Kenia. De informatie uit Kenia levert niet veel op. En dat geldt ook voor het onderzoek van het Openbaar Ministerie zelf. De zaak wordt geseponeerd. En daarmee kunnen drie van de vier mannen hun dagelijks leven weer oppakken. De vierde... Sadiq Seba niet. Hij heeft namelijk, in tegenstelling tot de anderen... geen Nederlands paspoort. Hoewel hij al sinds zijn vijfde met zijn ouders in Nederland woont... heeft hij de Marokkaanse nationaliteit. Vervolgens is het zo gegaan dat de uh, AIVD een amtsbericht uh, heeft uitgebracht over cliënt aan de IND, dus niet in het kader van het strafrecht... maar aan de IND, waarin werd gezegd dat hij een gevaar zou vormen... voor de nationale veiligheid. Op basis van precies dezelfde uh, feiten waarvoor hij dus strafrechtelijk ook al uh, in Kenia was aangehouden... wat dus niks bleek te zijn, echt een wassenneus. en waarvoor die was uitgeleverd en waarvoor die was geseponeerd. Dus het lijkt er een beetje op alsof het vreemdelingenrecht... in dit geval ingezet wordt als een soort tweede-rangs terrorismebestrijding... Voor het geval uh, het gaat om mensen die je uh, strafrechtelijk in ieder geval niet voordeel kan krijgen. Argos beschikt over het amtsbericht van de AIVD. op basis waarvan Sadiq Sbaat tot ongewenst vreemdeling werd verklaard. Daarin stelt de AIVD.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 Van de rechter krijgt hij toestemming om de uitslag van die procedure in Nederland af te wachten. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, brengt in de rechtszaak naar voren... dat Sadiq Sba bij uitzetting naar Marokko geen reëel risico loopt op marteling of vernederende behandeling. En Seba zit ondertussen opnieuw in de terrorismeafdeling in Vught. Tijdens mijn verblijf kwam er een persoon bij mij op bezoek. Ik merkte dat hij altijd zijn best deed om mij over te halen, dat ik uit eigen overtuiging zou vertrekken naar Marokko. Hij probeerde mij te overtuigen dat ik niks te vrezen had in Marokko. Een passage uit dagboekaantekeningen van Sadiq Seba. Seba besluit na een paar maanden hechtenis in vucht zich neer te leggen bij zijn vertrek uit Nederland. Onder begeleiding van drie marechaussees vliegt hij op 4 november 2010 naar Casablanca. Mijn vader stond daar op te wachten op hem. Maar er kwam niemand tevoorschijn. Er kwam niemand uit het vliegveld. Hij vroeg naar iedereen en alles. Niemand die kon zeggen waar, of waar Sadiq verbleef. De broer van Sadiq vertelt dat zijn vader naar Casablanca was gevlogen. om Sadiq daar op te halen. Mijn vader probeerde het een beetje achterwege te laten. Hij probeerde mijn moeder dat niet te vertellen. Ja. Want zij, zij zou echt uit dat dak gaan. Zij, dus wij wisten ook niet echt, konden echt niet veel informatie eruit halen. Hij was bang dat wij het ook aan mijn moeder zouden vertellen. En zij, uh, ja, zij uh, hij is heel erg emotioneel. Dus uh, ja, pas na een tijdje zei hij van dat uh, Sadiq uh, spoorloos is. Want wij dachten gewoon dat hij uh, terecht was, dat hij gewoon uh, ja, wel gevangen was, maar dat we wisten waar hij uh, zat. Maar dat was niet zo, hij was gewoon uh, spoorloos. Sadik Saba zelf verklaart hierover. Nadat ik had ingecheckt, werd ik belaagd door bepaalde mensen die zich niet voorstelden en mij smeerden om met hen mee te gaan. Ze brachten mij met een autobus naar een kantoor en bekeken al mijn papieren. Vervolgens werd ik naar een ondervragingscentrum gebracht. Advocaat Chule, hij is naar Marokko teruggegaan, zeg maar uh, niet vrijwillig, maar uh, uit eigen beweging, omdat hij niet meer bestand was tegen het regime van 21 uur op van de 24 op cel zitten. En toen is hij onmiddellijk aangehouden en daar is hij uh, mishandeld, gemarteld. Uh, het ligt er maar aan hoe je het, hoe je het noemt, maar uh, er is hem in ieder geval een behandeling gegeven... waar die dusdanig ernstig is dat uh, Nederland hem nooit had moeten laten gaan. Maar het probleem was, de IND had tegen mijn cliënt gezegd... dat hij geen gevaar zou lopen als hij terug zou keren naar Marokko. En op een gegeven moment kon ik mijn cliënt er niet van overtuigen dat dat niet zo meer was... omdat de situatie voor hem uitzichtloos leek. Dus toen heeft hij ervoor gekozen om een risico te nemen. En dat heeft fout uitgepakt. Hij zit daar nog steeds vast. Sadik Seba wordt de eerste dagen gevangen gehouden... in het geheime detentiecentrum van Timara. Na zeven dagen wordt hij overgeplaatst naar een reguliere gevangenis... in de hoofdstad Rabat. Over zijn behandeling gedurende de eerste zeven dagen... heeft hij een uitgebreide schriftelijke verklaring opgesteld. We citeren.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 Ze sloegen mij op mijn gezicht, gooiden water op mijn gelaat... en als ik wegdutte kreeg ik klappen in mijn nek. Ze oefenden verschillende houtgrepen op mijn keel uit... en elke sigaret werd uitgeblazen in mijn gezicht. Ik moest wat zaken ondertekenen. Ik mocht niet eens lezen waarvoor ik tekende. Ik weigerde waarna ze mijn hand vastpakten en dwongen te tekenen. Uit de verhoren concludeert Sadiq Seba... dat Marokko kennelijk allerlei informatie over hem... vanuit Nederland ontvangen heeft. Ik heb met mijn cliënt gesproken en ik heb met betrouwbaar te achter getuigen gesproken... die aangeven dat zij tot op het detailniveau op de hoogte waren van de Nederlandse zaak. Ja. Dus u vermoedt dat die informatie daar door de IVD of door de politie terecht is gekomen? Ja. Mijn sterke vermoeden is dat nu de zaak ook in de Marokkaanse media onder de aandacht was geweest... Dat de Nederlands AIVD met de Marokkaanse AIVD informatie heeft uitgewisseld En ook heeft ervoor gezorgd dat die informatie bij de Marokkaanse autoriteiten kwam. Op een dusdanige manier dat, het, dat ook al wisten ze dat ze hem strafrechtelijk niet veroordeeld zouden kunnen krijgen... de Marokkanen er in ieder geval voor zouden kunnen zorgen dat die voorlopig gesteld werd. Zodat hij dat, dat in ieder geval geen probleem meer in Nederland kon veroorzaken. Eén van de getuigen die advocaat Schuller sprak... legde ook een getuigenverklaring af voor de rechter. Wij citeren: Bij aankomst in Marokko in oktober 2009 werd ik uit een lange rij gehaald en apart genomen. Nadat de veiligheidsdienst was aangekomen, werd ik meegenomen naar een politiebureau. Er werden foto's gemaakt en vingerafdrukken genomen. Ik had geen idee waarom ze mij wilden ondervragen. Dat werd pas duidelijk toen veel vragen gingen over mijn bekende in Den Haag. Er is toen expliciet gevraagd over het SBA en over de reis naar Kenia. Ze wilde weten naar welke school ging, over de manier van geloofsuiting, met welke vrienden hij omging, zijn financiële toestand en over zijn familie. Ik leid uit het kennisniveau en de detaillering af dat zij informatie moeten hebben gehad van de AIVD. We leggen het geval van Sadiq Seba voor aan Bert van Delden, toezichthouder op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Ik heb het ook in de krant gelezen. Hier is natuurlijk toch al het uitgangspunt geweest dat de, de betrokkenen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 daar misbruik van gemaakt zou worden. En dat is het moeilijke, dat kan je natuurlijk nooit helemaal uitsluiten. En daarom moet je aan de veilige kant blijven, denk ik, als verstrekkende dienst. Niet tot het randje gaan, maar een beetje een marge uh, in acht nemen. Uh, maar als daar dan toch misbruik van gemaakt wordt... Ja, dan uh, kan je dat alleen maar achteraf betreuren. Zo zit dat nou helemaal. We leggen de verklaring van Sadiq Seba over zijn behandeling voor... aan de jurist Thomas Pijkerboer. Hoogleraar Migratierecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ik ben er niet bij geweest, dus ik kan niet, niet over de feiten oordelen. Maar de feiten zoals u me voorrecht, dat is beslist marteling omdat het gaat om het toebrengen van, van intens leed met als doel om informatie of in ieder geval een bekentenis te, te verkrijgen. Uh, het, het gaat ook niet om niks. Hè? De combinatie van mensen uit hun slaap halen, uh, ze met water overgieten uh, en slaan, dat, uh, dat is niet niks. Is dat niet toch een net iets te zware kwalificatie? Als we aan martelingen denken, denken we dan niet aan nog veel erger dingen. Zouden we dit niet gewoon mishandeling moeten noemen? Ja, op een bepaald moment wordt, wordt mishandeling marteling. Het gaat om een overheidsfunctionaris die uh, vrij ernstig persoonlijk geweld, wat op het lichaam gericht is, uh, toebrengt aan iemand om informatie te verkrijgen. Dat noemen we marteling. Ik ben eigenlijk niet voor om, uh, om die term niet te gebruiken... als die gewoon van toepassing is, omdat dat toch iets vergoedelijkends heeft. Um, nu zegt deze meneer ook, meneer Spa... dat bij die verhoren informatie ingebracht werd die afkomstig was uit Nederland. Die ging over gebeurtenissen in Nederland, over personen in Nederland... zelfs ook niet-Marokkaanse personen in Nederland... En hij zegt dat hij uh, daaruit geconcludeerd heeft... dat het niet anders kan zijn dan dat er vanuit Nederland... Hè, met name vanuit de IVD, zegt hij... informatie uh, moet zijn verstrekt aan de Marokkaanse autoriteiten. Kijk, geheime diensten delen natuurlijk informatie. En dat willen we ook graag. We willen, we willen graag dat als een meneer uit uh, België... Uh, in Nederland iets stouts gaat doen... dat de Belgische geheime dienst dat even tegen ons zegt. Maar als je informatie uitwisselt met een geheime dienst waarvan je weet dat die mensenrechten schendingen begaat... zoals de Marokkaanse geheime dienst. Ja, dat, dat roept vragen op of dat wel kan. Soms zal dat toch wel moeten, maar dan nog moet je je afvragen... wat voor informatie je precies verstrekt. Dat geldt natuurlijk eens te meer als je de persoon over wie die informatie gaat... naar die geheime dienst van wie je weet dat die mensenrechten schendt... als je die daarna gaat toesturen. Dit is nogal wat. Als het klopt, de indruk die de meneer heeft, die kan ik niet controleren. Maar als dat klopt, dan is het eigenlijk een nogal ernstige uh, aantijging. Dan hebben ze wel actief bijgedragen aan het creëren van een risico op marteling. Dus dat gaat nogal ver. Wat zou u zelf eigenlijk als de cruciale kwestie in deze zaak willen zien? Kijk, problematisch is dat de AIVD een antwoord heeft geschreven aan de IND waarin staat, u bent een gevaar voor de staatsveiligheid... maar we kunnen u niet zo heel precies zeggen waarom. Hij zegt zelf, dat is een misverstand. Het, ik ben geen gevaar voor de staatsveiligheid. Dat nou, geldt weer, ik kan dat niet beoordelen. Misschien is dit een verschrikkelijk gevaarlijke meneer. Uh, maar het kan ook zijn dat er een, een vergissing is gemaakt. Dat, dat komt voor, dat doen we allemaal wel eens... ook als we heel erg ons best doen. En dat heeft de AIVD vast gedaan. Als hij bij de rechter betwist. Dat hij een gevaar is voor de staatsveiligheid. Dan, dat, omdat hij de informatie niet heeft. waar de AIVD zich op baseert. is dat een eens niet te een spelletje. Hij kan niet zeggen. luister, u zegt dat ik toen en toen. daar en daar was. Maar dat was ik niet, want ik was op de verjaardag van mijn tante. en ik heb een foto. De rechtbank. die heeft nu vaak ook inzagen. in die onderliggende stukken. maar die kan niet met meneer gaan praten. En die kan niet aan meneer vragen. klopte dat hij toen daar en daar was. De procedure is nu dat de rechtbank aan het kijken is in die stukken van de AIVD. Maar u zegt, die rechtbank kan nu wel kennis nemen van wat de AIVD zegt... van wat de feiten zijn. Alleen is er niemand die dat kan controleren. En met name verdachten, die kan er geen weerwoord op geven. Dat de rechtbank kijkt, is beter dan niks. Maar de rechtbank kan niet namens meneer aanvoeren... Ik was daar helemaal niet. Dat was mijn tweelingbroer. Of het... Je weet niet goed wat voor vergissingen of aanvechtbare interpretaties... er aan zo'n ambtsverricht ten grondslag liggen. Het kan helemaal kloppen, maar er kunnen ook fouten zijn. Dat weten we uit het strafrecht. Dat er mensen worden veroordeeld die volmaakt onschuldig blijken te zijn. Dat moeten we niet hebben. En dat kun je voorkomen. Er zijn manieren voor. Ja, Nederland doet dat niet. En in een geval als dit, wat uh, toch een vrij dramatisch verloop uh, lijkt te hebben... Het is wel een goede illustratie voor dat dat niet alleen beter kan, maar ook beter moet. U hoorden een reportage van Wil van der Schans, Huub Jaspers... en technicus Alfred Koster. Uiteraard hebben we de AIVD, het Openbaar Ministerie... en de Immigratie- en Naturalisatiedienst om een reactie gevraagd. De IND bevestigt dat Sadixba Sba op 4 november vorig jaar... door de Koninklijke Maai naar Marokko werd uitgezet. Het OM bevestigt dat de zaak tegen de vier mannen die naar Kenia reisden... wegens gebrek aan bewijs werd geseponeerd... en dat daarna geen onderzoek meer heeft plaatsgevonden. Zowel IND als OM zeggen... geen informatie over te hebben verstrekt aan de Marokkaanse autoriteiten. De AFD, maar dat is dan ook een geheime dienst, wilde geen reactie geven. Naar aanleiding van de arrestatie van generaal Mladic... en zijn voorgeleiding bij het Joegoslavië tribunaal is deze week de aandacht weer opgeleid voor het drama Srebrenica. In de Volkskrant is al een paar dagen een heftige discussie gaande... over de vraag of de aanval van het Bosnisch-Servische leger te voorspellen was. Hans Blom is oud-directeur van het NIO, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie... dat onderzoek deed naar Srebrenica... In lijn met zijn rapport poneerde hij in de Volkskrant de stelling... dat de aanval op de enclave niet voorzien kon worden. Mladic zelf wist tien dagen voor de val van Srebrenica... nog niet dat hij de stad zou gaan innemen. Hoe hadden de Nederlandse soldaten het dan kunnen weten? Al dus de vraag van Blom. Vandaag mengen Argos-redacteuren Huub Jaspers en Kees van der Bos zich in de discussie. Ze schreven een opiniestuk in de Volkskrant. Argos heeft vaak verklaringen aangehaald van getuigen... die zeggen dat er wel degelijk voorkennis was. Eén daarvan was de Duitse generaal buitendienst Manfred IJsselen in 1995 een van de hoogste chefs... van het Department of Peacekeeping Operations in New York. Bij dat DPKO hielden ze nauwkeurig bij... wat er voorjaar 1995 in Bosnië gebeurde. En voor generaal IJsselen kwam de aanval van Mladic... helemaal niet onverwacht. Nog een getuige uit onverdachte hoek... Joris Voorhoeven in 1995 minister van Defensie. We interviewden hem in, in, op 22 december 2006. En toen zei hij, de aanval op Srebrenica kwam niet onverwacht... en het was een bewuste keus van sommige leden van de internationale gemeenschap... om niet op te treden. Al dus oud-minister Voorhoeven van Defensie. Nou, meer hierover kunt u dus lezen op de opiniepagina van de Volkskrant vandaag. En dit was Argos... We zijn er volgende week zaterdag weer. Straks trots in Bedrijf en ik wens u een goed weekend.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 Bestel het schilderkunstvijfje nu op herdenkingsmunt.nl en maak kans op een gouden tientje. Deventer op Stelte. Hoogstaand buitentheater en verrassende kunst. 1 tot en met 3 juli. Kijk op beeldvanoverijssel.nl Nu bij 2 jaar NRC, de nieuwe iPad 2. Dat is maar 39,95 per maand. Ga naar nrc.nl slash iPad 2 of bel 0800 0808.